Dus. Het Joodse Leiden en Bouwen Een hoorspel in vijf delen door Rob Gerard Naar de gelijknamige roman van Leon Oeris Vandaag hoort u het derde deel, want het land is mijn... het land is mijn, zegt de Heere, terwijl gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. Daarom zult gij in het ganse land uw bezitting lossing voor het land toelaten. Zo dus vaart uit... De Exodus vaart uit. De Exodus vaart uit. De Exodus vaart uit. Ben Kanaan heeft zich ermee akkoord verklaard... dat het schip naar de kade wordt gebracht... zodat de kinderen medische verzorging kunnen krijgen... en het vaartuig opnieuw geproviandeerd en nagezien kan worden. Laten de niet roepen het schip inspecteren... en waar nodig herstellen. Het Domhotelling gericht als ziekenhuis... voor de kinderen van de Exodus. Medische detachementen maken het schip... heden smetteloos schoon. Van alle kanten komen giften... voor de opwarming van de Exodus binnen. De Exodus vaart uit. Wat Whitehall zegt interesseert me niet... We konden die kinderen niet laten sterven. Het valt niet te ontkennen dat Ari Ben Kanaan en zijn 300 kinderen het Britse prestige een stevige deuk hebben toegebracht. De Exodus, het eerste schip dat met toestemming van de Britten naar Palestina zal varen. De Exodus, het eerste schip dat met toestemming van de Britten naar Palestina zal varen. De Exodus vaart uit. <middels> Halabu <laughs> de Vash, Erit Zavat Halla. Halabu de Vash, Erit Zavat Halla. Halabu de Vash, Erit Zavat Halla. Halabu de Vash, Erit Zavati Halla. Zavati Halla, do de Vash, Ja, kom maar binnen, Mark. Hallo, Kitty. Ik wist niet of je al wakker was. Al? Ik heb 17 uur aan één stuk geslapen. Ja. Maar kom, we gaan gezellig thee drinken. Alles dat elkaar zo je ziet. De pers nog in alle staten, Mark. Nee, dat begint af te lopen. De Exodus wordt oud, nieuws. Van het soort waar ze vis in verpakken. Mm. Misschien zit er nog een hoofdartikel in de aankomst in Haifa. Maar dan is het ook afgelopen. Tja, het leven gaat nu eenmaal verder, hè? Alsjeblieft, maak D. Bedien ja. jezelf van de rest. En wat ga jij nou doen? Ik? Ik denk dat ik de kant van de Verenigde Staten is op ga. En daarna waag ik misschien eens een schot op de Aziatische jachtvelden. Daar schijnt iets te haperen. Laten de Britten jou niet toe in Palestina? Nee, beslist niet. Ze hebben iets tegen me. En ik kan het ze werkelijk niet kwalijk nemen aan mijn samenwerking met Ari. Geef me een sigaret, Mark. Dan ja. zit me niet zo zelfvoldaan aan te kijken. Dank je. Jij bent de laatste dagen een bedrijvig meisje geweest, Kitty. Hm? Je hebt de Britse autoriteiten toestemming gevraagd... om naar Palestina te mogen gaan. En aangezien het zulke echte heren zijn... hebben ze een buiging gemaakt... en de deur voor je opengedaan. Natuurlijk weten ze niets van je clandestine bedrijvigheid voor de Beet. Ze vinden alleen maar zo'n keurig Amerikaans vrouwtje dat haar plicht doet. Hoe zit het? Ga je nu eigenlijk of niet? Ik weet het niet. Je bedoelt dat je jezelf nog niet hebt weten te bepraten. En nu wil je natuurlijk dat ik je mijn mening geef, hè? Doe niet zo vaderlijk en hou je sarcastische opmerkingen alsjeblieft voor je. Ga maar naar Palestina... Dat hoor je toch het liefst? Ik weet het niet, Mark. Ik heb nog altijd weinig sympathie voor de Joden. Ja, daar kan ik niets aan doen. Maar in de buurt van dat meisje, die Karen, voel je je best. Herinnert ze je nog altijd aan je dochter? Nee. Ze is te veel zichzelf om iemand anders te kunnen zijn. Maar ik ben wel heel erg oppergesteld. Ja. Ik zou je een belangrijke vraag willen stellen, mevrouw Freeman. Ben jij verliefd op Ben Kenaan? Nee, dat geloof ik niet. Ja, alleen schijn ik me even min aan hem te kunnen onttrekken als aan Karen. Ja, toch verzet ik me tegen. Ik, ik, ik weet het allemaal niet. <hijst> Jij hebt iets tegen de Joden, maar aan twee van hen kun je je niet onttrekken. Geen gekke basis om naar Palestina te gaan. Ach, je hoont me. Ik ga een eindje lopen langs de kade. Je ziet me straks wel terug. Oké, okay, Kitty, Oké. Okay. Shalom Kitty, hallo. Shalom Kitty, hallo. Shalom Kitty. Shalom David, heb je druk? Niet zo druk dat ik niet een eindje met je kan oplopen. Je ziet er uitgerust uit. Dat ben ik ook. Ga je met ons mee Kitty? Waarom vraag je dat? We hebben zo langzamerhand het gevoel. Dat je erbij hoort. Bovendien heeft Arie er iets over gezegd. Ari? Als het Ari interesseert, waarom vraagt hij het dan niet? Ari vraagt nooit iets. Je moet me helpen, David. Ik weet niet wat ik moet beginnen. Jij bent waarschijnlijk de enige die het een beetje begrijpt. Ik heb in mijn leven weinig met joden omgegaan. Jullie zijn een raadsel voor me. We zijn nog een grote raadsel voor onszelf. Ik voel me zo echt een buitenstaander. Dat is niet helemaal vreemd, Kitty. Zo gaat het de meeste mensen. Zelfs onze beste vrienden. Sommigen hebben een gevoel van schuld voor alle misdaden die tegen ons bedreven zijn. Anderen willen joden zijn, de hemel mag weten waarom. Ja, wij zijn een verwarmd volk. Maar een man als Ari ben Kanaan, wie is hij? Wat is hij -ie voor iemand? waar komt hij vandaan? Dat zijn te veel vragen tegelijk, Kitty. Zullen we hier even gaan zitten? Ja, goed. Ari Ben-Kanaan is een geboren Palestijn. Een sabre, net als ik trouwens. Van zijn dertiende jaar af heeft hij moeten vechten. Tegen de Arabieren en tegen de Britten. Ja, dat weet ik. Maar dat zegt me niets. Ik zou... Ik zou zo'n geschiedenis willen kennen. De geschiedenis van Ari. Hm. Dat is om te beginnen de geschiedenis van de Jodenvervolging in Rusland. Van Jossi en Jacob Rabinski, die. Ja, dat was geloof ik in 1884, ja. Naar Palestina vluchtten. Rabinski? Zo heet ze al lang niet meer. Jossi Rabinski werd Barak ben Kenaan. is de vader van Ari. Oh. Een van onze grootste mannen. ...leider van de Yeshuv, als bestuur. Zijn broer Jakov werd Akiva, ...de motor van onze verzetstroepen, de Maccabeërs. Ga verder. De geschiedenis van Arius nog veel meer, Kitty. Het is de geschiedenis van de eerste exodus... ...van omstreeks de eeuwwisseling... ...die de eerste Zionisten uit West-Europa naar Palestina bracht... ...van de tweede exodus van 1905... ...na de mislukte revolutie in Rusland... ...die tot gevolg had dat de Joden zich met handenarbeid en landontgingen gingen bezighouden. Mm -hmm. Van de derde exodus van 1918... ...na de Eerste Wereldoorlog... ...die een stroom van echte idealisten naar Eretz-Jezraël voerde... ...waardoor het mogelijk werd collectieve landbouwbedrijven te stichten. Mm -hmm. En van de vierde exodus... ...die van Hitler te danken hebben... ...en die de mannen van kunst en wetenschappen naar ons toetreef. Mm -hmm. En nog ben ik er niet... Want het is ook de geschiedenis van de samenwerking tussen Joden en Arabieren... die versteurd werd door de Effendies, de absolute heersers over hun gebied... en vooral door de machtigsten onder hen die het lukte Moefti van Jeruzalem te worden. Het is de geschiedenis van een nooit eindigende strijd... van Arabische overvallen, van Brits verraad en van Joodse vasthoudendheid. En tenslotte is het de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog... Die meer dan 50.000 Joodse soldaten tot de trouwste bondgenoten van Engeland maakten. Wat de Britten niet heeft belet na afloop van die oorlog partij te kiezen voor de verraderlijke Arabieren. Alleen vanwege het olie. Ja, het is alles bij elkaar een lang verhaal, Kitty. Een heel lang verhaal. Wat me dan de hoofdzaken ervan? Ach, wat zijn de hoofdzaken van een verhaal waarin alle gebeurtenissen zo in elkaar grijpen. als dat in Palestina het geval was? Ja, maar. Hoe zal ik ooit het heden kunnen begrijpen als ik het verleden niet ken, David? Hoe zal ik ooit met jullie mee kunnen gaan als ik niet weet van alles wat jullie gemaakt heeft tot wat je nu bent? Ik wil zo graag proberen jullie te begrijpen. Arie te begrijpen, die ik een beest vond toen hij die kinderen wilde laten verhongeren. Liever dan voor de Britten te capituleren. O, David, help me. Ik zal je helpen zoveel ik kan. Maar... Ik moet dan toch wel bij het begin beginnen, Kitty. Mm -hmm. Bij de jodenvervolging in Rusland. Jossi en Jacob Rabinski waren de zonen van een vrome schoenmaker. Ze werden opgevoed in het oude geloof. En ze waren goede leerlingen, Jossi vooral. Hij was een rustige, bedachtzame jongen. Jacob daarentegen was veel, veel levendiger en soms zelfs onbesuist... Die tegenstelling in hun karakters is er trouwens tot de dag van vandaag niet minder op Nou, op een dag kwamen Jacob en Jossi uit het seminarium. Jossi, vanavond is er weer een bijeenkomst van de minnaars van Sion in de werkplaats van Hakohen. Ja, ja, ik weet alles van. Ga je met me mee? Nee. Je weet hoe vader overdenkt. En ik wil hem geen verdriet doen. Wat hij niet weet, deert hem niet. Eigenlijk zou je vanavond wel met me mee moeten gaan. Er komt een echte Bilou uit Palestina spreken. Een echte Bilou? Uit Palestina? Uit welke van die Joodse nederzettingen komt hij? Dat weet ik niet precies. Ik geloof uit Roche-Pina in Galilea. Wat hij vertelt zal in elk geval wel interessant zijn. Er komen een massa jongens luisteren. Ik moest eigenlijk meteen maar doorgaan, want anders kom ik er misschien niet eens meer in. Toe, Jossie. Ga met me mee. Ik weet niet. Nou ik... ja, tot nu toe hebben we alleen over Palestina horen spreken door mensen die er zelf nooit geweest waren. Maar die Bilou, Vladimir heet die. Komt er rechtstreeks vandaan. Maar wat zeggen we tegen vader? Nou, laat dat maar aan mij over. Kom, terug. Vader, we gaan kalisch zeggen voor Rep Horowitz. We gaan meteen door. Goed, jongens. Vraag nou, Josie. We moeten niet leren tegen vader. Ja, dat vraagt hij zelf om. Hij gaat maar door in de sleur van, van bidden en verdragen. Maar wij moeten het niet meer verdragen. Het wordt tijd dat we in opstand komen of hier weggaan. Ik zou best naar Palestina willen. Maar die wil ze me dat anders zo makkelijk niet. Ze moeten erg arm zijn. Ja, wij hebben het hier wel gemakkelijk en wij zijn rijk. Zo, zijn We zijn er. Dat ben jij soms de machiach, Vladimir, die gekomen is om ons terug te brengen? Ja, Heb jij de machiach soms onder je bed gevonden toen je daar moest wegkruipen bij het laatste programma? En weet jij wel zeker dat je niet een van de volgende slachtoffers van het zaar zult zijn? Als ik jullie vraag om naar Palestina te komen, dan betekent dat niet dat ik jullie gouden bergen beloof. We hebben zorgen, veel zorgen zelfs. Maar er is rust en vrede in Rospina, in Rishon Chion, in Petartiqua en in die paar andere nederzettingen die wij gesticht hebben. Is hier rust en vrede? Zijn er niet altijd weer pogroms? En is dat niet altijd zo geweest? O, oh, het zag er prachtig uit toen de Gazaren in de Krim een eigen Joodse staat hadden. En later, toen de Joden onder de heerschappij van de moslims tot de hoogste ambten geroepen werden... Maar de Gazaren werden vernietigd, de moslims verslagen en de Joden kwamen op de brandstapels terecht. Ja, ja, ja, ja. Katarina I. verbandde een miljoen Joden uit Rusland en dreefde anderen samen. Hoe lang is het allemaal geleden dat jongens zoals jullie gedwongen werden tot 25 jaar militaire dienst? Nou, Alexander, daar, Alexander II verzachte de Jodenwetten een beetje... Maar wat is er gebeurd sinds hij vier jaar geleden werd vermoord? Moet ik jullie dat toch vertellen? Een derde van de joden werd afgeslacht. Een derde verdreven. Toen zijn de eerste biloes naar Palestina gegaan. Ik was er één van. Want ik wou niet langer in een ghetto opgesloten zitten. Ik kon niet vergeten dat ik mijn vader en mijn moeder... Voor mijn eigen ogen had zien ja, maar, doodknuppelen. Ja, maar waarom alles, maar Knowen, moeten we juist naar Palestina? Ja, ja, Muurlaan, in het westen van Europa hebben de Joden de hoogste rust? Zal het ja! ja, dus ja Jodenvervolgingen kunnen op elk ogenblik beginnen. Overal! Zijn jullie de Spaanse Inquisitie vergeten? De massamoorden in Engeland? De Jodenvervolging in Frankrijk? Nee, vrienden. Ieder volk op deze aardbol heeft ons gehoond. Wij moeten als één volk herreizen. Dat is onze enige redding. Wij moeten het huis van Jacob weer opbouwen. Heb je het nou gezien, Jassie? Zelfs rabijn lipzin was er vanavond. Ja, ik moet erover nadenken. Wat valt er nou na te denken? Had Wallyme soms geen gelijk? Zien we er niet belachelijk uit met onze kaftansen en onze krullen? Heeft vader er wat aan dat hij bijna zo geleerd is als de rabijn? Stil eens, dat band nog ligt. Vader heeft op ons gewacht. We zien hem wel. Wat moeten we nou zeggen? Zo, jongens. Zijn jullie er eindelijk? Moeder is al naar bed gegaan Ik moet mevrouw Horowitz morgen vertellen Dat haar man zeker in vrede zal rusten Want mijn zoons hebben de hele avond rouwgebeden voor hem gezegd Maar we hebben niet voor haar Horowitz gebeden Oh, zo Ik had het kunnen weten Jullie zijn natuurlijk op een meisje uitgeweest Juist vandaag was Abraham de huwelijksmakelaar in de werkplaats. Stel je voor, hij wil al een shiddisch voor je sluiten, Jossie. Ja, maar we waren niet op een meisje uit, vader. Niet op een meisje uit? Geen kaddisch? Zijn jullie misschien naar de synagoge teruggegaan? Om te studeren? We zijn naar een bijeenkomst van de minnaars van Zion geweest. Ik voel me gegrift. Daarom hebben we het u niet gezegd, vader. We wilden u niet grieven. Oh, nee, ik voel me niet gegriefd... omdat jullie naar een bijeenkomst van de minas van Sion bent geweest. Maar omdat de zoons van Simon Rabinski hun vader zo weinig achtten. dat ze geen vertrouwen meer in hem stellen. Maar als we het u verteld hadden, had u het ons misschien verboden? Wanneer heb ik jou verboden, Jacob, naar kennis te zoeken? Heb ik je ooit een boek verboden? Zelfs toen je het in je hoofd kreeg, het Nieuwe Testament te willen lezen. Heb ik je dat toen verboden? Nee, vader. We wilden u niet kwetsen, vallen, maar, maar ik ben blij dat ik gegaan ben. Rabijn Lipsin wil dat ik me opgeef voor de verdediging van het ghetto. Oh, Rabijn Lipsin laat zoveel tradities varen... dat ik me afvraag of hij wel een Jood is. Maar daar, daar gaat het nou juist om, vader. U bent bang voor de nieuwe ideeën. Denk je dat ik niet weet wat er in jullie hoofden omgaat? Toen ik een jongen was, werd er immers net zo gesproken over emancipatie en ghettoverdediging. Jullie staan alleen maar voor het probleem waar iedere Jood voor komt te staan. Om vrede met het leven te krijgen en je plaats in de wereld te weten... Maar waarom is het een zonde, vader, je te verdedigen? Je niet willoos te laten afslachten? Als de Goyen weer eens beginnen? Jood zijn houdt zekere verplichtingen in. Ja, om onder mijn bed te kruipen als andere mensen mij willen doodslaan. Heef heb je stem niet tegen vader? Jacob. Ik zeg niet dat dat Jood zijn prettig is. Wij zijn niet op deze aarde om van haar vruchten te leven. We zijn hier om de wetten van God in ere te houden. Dat is onze opdracht. Dat is ons doel. Daarvoor krijgen we dan ook onze beloning. De Mashiach zal komen... en ons terugvoeren... wanneer hij daartoe de tijd gekomen acht. En ik geloof niet dat het Jacob Rabinsky vrij vrijstaat... zijn wijsheid in twijfel te trekken. Ik geloof wel dat het de plicht van Jacob is... Volgens de wetten van de heilige Tora te leven. Ik trek de wetten van God niet in twijfel. Ik trek alleen de wijsheid van sommige mensen die de wetten uitleggen in twijfel. Als we volgens Gods beeld geschapen zijn... dan is de Mashiach in ons allemaal. En de Mashiach in me zegt dat ik me verdedigen moet. En dat ik naar het beloofde land moet gaan met de minnas van Zion. In onze geschiedenis zijn we bezocht door valse messiassen... Ik ben bang dat je nu naar een van deze luistert. Hoe herken ik de ware messias dan? Het is niet van belang of Jacob Rabinski de Mashiach herkent. Het is alleen van belang of de Mashiach Jacob Rabinski zal herkennen. En dat zal hij zeker niet doen als Jacob naar valse profeten luistert en geen jood meer is. Ik zou Jacob Rabinski voor willen stellen. Verder als jood te blijven leven, zoals zijn vader en zijn volk doen. Vader is aan de synagoge tot, tot, tot, tot om te varen al redden. Kom, Jossie. Kom. We moeten hem helpen. Daar. Jakov. Daar. Vader. We kunnen hem niet helpen. Oh. Die God is een Jacob het huis uit. avond, Kitty, sloop Jacob het huis uit zonder dat Jossi er iets vermerkte. Hij had een groot mes meegenomen uit de werkplaats van zijn vermoorde vader. Hij ging naar het huis van Andreev, die zijn leerlingen tot het programma had opgehitst. Toen de kromme rector hem zelf opendeed, stootte Jacob hem het mes recht in het hart. Was dat goed, David? Nee, het was niet goed, maar verklaarbaar. Jacob Rabinski was de eerste ghetto-Jood, die zijn lijdzaamheid verloer. Maar Jacob was in de buurt van het huis gezien. En men had hem herkend. Snel brachten hij en Jossie hun moeder bij familie onder. En toen vluchtten ze met de politie dicht op hun hielen. Van het ene dorp in de Joodse paal. Dat was het gebied waar de Joden mochten wonen. Mm -hmm. Naar het andere. Mm -hmm. Woon hier Joden. Ja, kom maar gauw binnen. Woon hier Joden. Ja, kom maar gauw binnen Jossi Rabinski. Ik heb van jullie gehoord. Gewoon hier, Joden? Ja, kom maar gauw binnen. Maar lang kunnen jullie niet blijven. De politie zoekt in een dorp hier vlakbij. Zelfs hier is het niet veilig. Maar nu het winter begint te worden, is het haast onmogelijk om verder te trekken. Hebben jullie nog geld en eten? We zijn bijna door alles heen, Rabbi Solomon. Ik heb geprobeerd papieren voor jullie te krijgen... om buiten de paal te mogen reizen, maar ik ben bang dat het niet lukt. Jullie zijn te goed bekend bij de politie. Ik geloof dat er maar één weg overblijft. Er zijn een paar families in dit district... die voor niet-Joods doorgaan. Die bezitten kleine boerderijen. We zijn van mening dat het het veiligst voor jullie is om je... Althans, tot het voorjaar bij een van die families verborgen te houden. Rabbi Solomon, we zijn u erg dankbaar voor alles wat u voor ons gedaan hebt. Maar mijn broer en ik hebben zelf een plan gemaakt. En wat is dat wel voor een plan? We gaan naar Palestina. Naar Palestina? Hoe? We hebben een reisplan ontworpen. God zal ons helpen. God zal jullie zeker helpen. Maar laten we hem geen wonder afdwingen. Het is bijna 500 zware kilometers door de kou naar de haven van Odessa. Zelfs als jullie Odessa bereiken, kom je zonder papieren nog niet op een schip. Maar we gaan niet over Odessa. We zijn van plan te gaan lopen. Wat? Mozes wandelde 40 jaren. Zoveel tijd hebben wij niet nodig. Ik weet heel goed dat Mozes 40 jaar wandelde, jonge man. Maar dat verklaart nog niet hoe jullie naar Palestina willen komen. We gaan naar het zuiden. In die richting zal de politie niet zoeken. We gaan de paal uit naar Georgië en dan over de Caucasus naar Turkije. Uh, waanzin, dat bestaat niet. Willen jullie me in ernst vertellen... dat jullie meer dan 3000 kilometers hartje winter... door vreemde landen... Uh, over 5000 meter hoge bergen willen trekken? Zonder papieren, zonder kennis van het land... Met de politie op je hielen. Ach, kinderen zijn jullie anders niet. Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal uw zaad tot een opgang brengen. En ik zal u verzamelen van een ondergang. Ik zal zeggen tot het noorden, geef. En tot het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen van verre. En mijn dochters van het einde der aarde. Moet ik je vertellen, Kitty, van hun tocht in de barre kou en in verzengende hitte, precies langs de route die ze uitgestippeld hadden. Elke meter van die route liepen ze. Drie jaar en vier maanden duurde die tocht. Toen ze eindelijk op een heuvel in noordelijk Galilea stonden, was Jossi uitgegroeid tot een reus met een lichaam van staal. Hij had een vlammend rode baard. Jacob was net zo hard, maar kleiner. En nog altijd emotioneler. De broers omhelsen elkaar. Kijk toch eens. Jacob. Kijk. Zo waarachtig als God leeft. Die het zaad van het huis Israël heeft opgevoerd. En die het aangebracht heeft uit het land van het noorden. En uit alle de landen waarheen ik ze gedreven had. Want zij zullen wonen in hun land. Wij zijn thuis, Jassie. Wij zijn thuis. Kijk toch eens, Jacob. Aan de overkant van het dal, de Libanon. Onder ons de Boerassen van het Hulemeer. Kijk, daar rechts ligt een Arabisch dorp tussen de heuvels. Ah ja, het beloofde land is mooi. We kunnen het beste naar dat dorp gaan en de weg vragen. We moeten hier niet ver zijn van Rospina. Je weet wel waar Vladimir vandaan komt. Dat is immers de noordelijkste nederzetting van de Joden. Het Arabische dorp heette Abu Yeshna. En de moek ervan, Kamal, was een vriendelijke man die de Joden welgezind was, zoals de meeste Arabieren in die tijd. Hij wees Jossi en Jacob de weg naar Rospina. En ze trok erheen. heen. Maar hun bezoek verhoogde hun enthousiasme niet in degendeel. Van Roshpina trokken ze naar Safed. Een van de vier heilige steden van de Joden. En vandaar over de berg Kanaal. En hoe meer ze rondkeken... des te groter werd hun ontgoocheling. Begrijp je dat nou, Jossie? Ons hele leven, al onze gebeden... En kijk nou eens om je heen. De Joden hebben geen fut. Ze zijn precies zo arm als de Arabieren. Wat de Bedouinen niet van ze stelen, dat halen de Turken wel. Ja, maar het land is toch prachtig, Jacob? Ja, als je het van bovenaf bekijkt. Maar die stinkende moerassen, die velden vol stenen, die, die onvruchtbare aarde. Ja, wat wil je? Na duizend jaar verwaarlozing door de Arabieren en de Turken. Maar wij zullen ervoor zorgen, Jacob, dat het land ook van beneden gezien weer mooi wordt. Ik weet niet meer wat ik moet geloven. Zonder de liefdadigheid van Rothschild waren de joden hier al lang van honger omgekomen. Al die winters dat we blauw van de kou door de bergen trokken... en al die brandend hete zomers en nou dit... Kom, kop op. Morgen beginnen we onze tocht naar Jeruzalem. Ja, morgen gaan we naar Jeruzalem. Dan zien we de berg Tabor en de heuvels van Judea. Alleen... De joden van Jeruzalem schijnen niet veel anders te doen dan bidden. Het zijn Gassidim. Hoe je met zulke mensen nou ooit iets van dit land maken, Jossi? We moeten onze tijd afwachten, Jacob. En vertrouwen hebben. Nu zijn er alles bij elkaar misschien een vijfduizend joden in Palestina. Wat moeten die beginnen? Ze hebben geen handwerk geleerd. Ze weten niets van landbouwmethodes. Maar ik weet zeker dat er een stroom van joden hier naartoe zal komen. Misschien wel vijftigduizend. Dat voel ik. Ja, maar moet ik hier opeens vandaan komen? Dat weet ik niet. Maar geloof me, ze komen. In een onafzienbare stroom. En ze kwamen, Kitty. Nog geen tien jaar later... nadat Theodor Herzl in West-Europa... de Zionistische beweging op touw had gezet. Herzl was een man van grote beschaving. Als Parijse correspondent van het machtige Weense blad... die nieuwe fraaie presse zag hij in Frankrijk, het eerste land op de wereld... dat de joden volledige burgerrechten had verleend... plotseling het antisemitisme de kop opsteken... met als grote uitbarsting de drijfuusaffaire. Hij begreep toen dat uiteindelijk geen enkel land veilig was voor de joden. En hij riep een conventie van vooraanstaande joden... over de hele wereld bijeen in Basel. Daar werd de Zionistische beweging geboren... die als doel had... Een vaderland voor het Joodse volk te scheppen, gegarandeerd door het volkerenrecht. Herzl schreef bij die gelegenheid in zijn dagboek. In Basel heb ik een Joodse staat gesticht. Als ik dat vandaag hardop zou zeggen, zou een algemeen gelach het antwoord zijn. Misschien over vijf jaar, maar zeker over vijftig jaar, zal iedereen die staat erkennen. Herzel bezocht het ene staatshoofd naar het andere om propaganda voor zijn idee te maken. En zo rond de eeuwwisseling, toen 50.000 Joden hun weg naar Palestina hadden gevonden, scheen het of hij van Engeland steun zou krijgen. De macht van de Britten in het Midden-Oosten groeide. En Jossi en Jacob David, wat deden zij die tien jaar? Oh, zij wachten hun tijd geduldig af. En intussen werkten ze in de haven van Jaffa... op de Joodse nederzettingen. Maar toen het Zionismeveld won... kregen ze gauw belangrijker werk. De Schuman-Stichting bood Jossi de positie aan... van chef van de landaankoop. En Jacob stichtte proefsessions voor de landbouw. Zo werd het 1905. En kwam de tweede immigratiestroom het land binnen. Ditmaal van mensen die besloten met hun, met hun eigen handen... iets op te bouwen... De broers Rabinski zagen elkaar nog maar zelden. Maar op een dag kwam Jacob Jossi bezoeken. Ik ben blij je weer eens te zien, Jacob. We zijn wel een beetje uit elkaar gegroeid, hè broer? Door de omstandigheden. Maar nou kom ik je medewerking inroepen, Jossi. Zoals je waarschijnlijk wel weet... Nou ja, wat weet jij niet van dit land, hè? En is het de gewoonte dat de beduïnen ervoor betaald worden... onze nederzettingen te beschermen tegen henzelf? Ja, een rijke bron van inkomsten voor ze. Vooral als ze ondanks de vergoeding toch nog op proef uitgaan. Precies. En daar hebben we op onze proefboerderij in Sierra een eind gemaakt. Ik heb een brigade van vijftien sterke keren samengesteld. En toen de heren het ons al te lastig maakten... hebben we ze in de val laten lopen en hun leider gedood. Sindsdien zijn ze niet meer teruggekomen. Zo... Zo. So. Hopelijk ben je niet boos om dat we dat gedaan hebben. Vader zou het vast niet goed gevonden hebben. Laat vader rusten. Ga verder. Nou, we hadden zo gedacht. Als we één nederzetting verdedigen kunnen... dan kunnen we ze allemaal verdedigen. En daarom hebben we plannen gemaakt voor een mobiele garde. En dan kom ik jou vragen een van de afdelingen daarvan voor je rekening te nemen. Niemand kent het land beter dan jij... En niemand heeft meer ondervinding in het onderhandelen met Arabieren en Turken. Dat heb je bij de landaankoop al geleerd. Zo. Dus mijn dierbare broeder is tot het inzicht gekomen... dat mijn jaren van vriendschap met de Arabieren geen volkomen tijdverspilling zijn geweest. Tot dat inzicht ben ik helemaal niet gekomen. Voor mij blijven de Arabieren onbetrouwbare honden. Nou, nou, nou ja, goed. we dan misschien die vriend van je, de Moektaar van Abu Yasna? Ik heb al die jaren heel veel betrouwbare Arabieren leren kennen. Kijk, als dit volk is zoals het is, Jacob... Dan komt dat omdat ze in zekere opzicht net zo geleden hebben als de Joden. Ze hebben de invasies van de kruisvaders van de Mongolen en de Turken moeten ondergaan. Ze zijn uitgemoord en geknecht. En nu wordt al hun land aan een handvol effendies. Vergeet niet dat Abraham zowel hun stamvader is als de onze. Dat onze profeten ook de hunne zijn. En dat we tijdens de moslimcultuur 500 jaar lang eendrachtig hebben samengewerkt. Goed, dat zal dan wel. Maar kom naar de zaken. Voel je iets voor mijn voorstelling of niet? Een Joodse garde. Uitsluitend bedoeld ter verdediging. Uitsluitend bedoeld ter verdediging? Mijn hemel na twintig jaar Palestina denk je nog steeds als een ghetto-Jood. We zijn in vrede gekomen. We hebben ons land wettig gekocht. We hebben onze nederzettingen gebouwd zonder iemand te hinderen. Als we ons nu gaan bewapenen, dan houden we ons niet strikt aan de idealistische grondbeginselen van het Zionisme. Ja, hij doet nog niet net of er geen risico's aan vastzitten. Je maakt me misselijk. Ik zal mijn mensen zeggen dat mijn broer in meditatie verzonken is. Maar begrijp goed, ook zonder jou richten we bewakingstroepen op. De afdeling waarvoor we jou als commandant wilden hebben, vertrekt de volgende week naar ons basiskamp. En waar ligt dat? Op de berg Kanaan. Op de berg Kanaan. Is goed, Jacob. Ik neem een ontslag met de Schuman-Stichting en vertrek de volgende week. En hoeveel? Afmaken, Hoeveel graan is er vannacht gestolen? Honderden ponden. Ik zal die zo leren. Behoorlijke afspraken te schenden. Geef me mijn bullepies. Was verhaal, dat het jou niet vermoord. En onze mij, Jossie. Ben jij bang? Verstop je dan maar vast. Hier is je zweep. Jossie Rabinski. Wie ben jij? En hoe weet je hoe ik heet? Iedereen kent je toch? En ik heet Sarah. Ik ben in gisteren pas aangekomen uit Silesië. Veel geluk, mevrouw Oh, dank je. Oh, man. die om zijn benen voelt, dan zal hij wel een tontje lager zijn. Ja, ja, ja, ja. Dat Wie staat daar voor mijn tent te bleren als een zieke geit? Josi Rabinski. En hij blert dat Suriman een leugenaar is en een dief. Jouw eer is niet groter dan die van een varken. En ik hoor dat je niet meer moed hebt dan een vrouw. Wat? Wacht die dood! Wij zijn broeders. Wij zijn broeders. Zo was het, Suriman. Toen je onze afspraak met een handdruk bekrachtigde, maar je loog en hebt vannacht ons graan gestolen. Als jij, of een van je familie, ooit weer aan voet op onze velden zet, dan zal ik je lichaam met deze zweep als stukken slaan en de brokken aan de jakhalzen voeren. Dat heb je hopelijk goed begrepen, hè? De Bedouinen kwamen niet meer terug. En sinds die dag werd Jossi door heel Palestina... ...Barak, de blitsen genoemd. Die kleine Sarah uit Silesië... ...zou een belangrijk persoon in zijn leven worden, Kitty. Een jaar later namelijk trouwden ze. En ze gingen wonen in Tel Aviv. De eerste Joodse stad die in aanbouw was. Het jaar daarop spande Jossi zich voor een heel nieuw experiment. De eerste collectieve boerderij... ...waar de mensen werkten... Zonder beloning en zonder persoonlijk voordeel. Feitelijk ging er geen jaar voorbij over gebeurde revolutionaire dingen in Palestina. Sarah? Ja? Als je de thee hebt ingeschonken, moet je eens naar me luisteren. Ik luister. Ze hebben me gevraagd een hebraaf zijn naam aan te nemen. En voortaan nog uitsluitend hebraafs te spreken. Wat een onzin. Ben Jehoede heeft het Hebraeisch gemoderniseerd. Dat is een enorm werk geweest. Maar jij hebt mezelf verteld. dat in de geschiedenis van de wereld nog nooit een taal tot nieuw leven is gebracht. Ja, dat is ook zo, maar. er is ook nog nooit geprobeerd een natie tot nieuw leven te brengen. En daar zijn we mee bezig. Als ik zie wat op onze eerste collectieve boerderijen al gedaan is. wanneer we als een volk willen handelen en denken. dan zullen we ook als een volk moeten praten. Dat doen we toch? Jiddisch. ...is onze taal. Jiddisch is de taal van Ballingen, van het ghetto. Hebreeuws is de taal van alle joden. Hebreeuws is de taal voor de gemeenschap met God. Als je bijgeval nog eens naar school zou gaan, zou je dat weten? Wat ben je toch koppig. Jacob heeft zijn naam al veranderd. Oh. Akiwa heet hij nu. Aan de man die in zijn jeugd zo is. En hoe wil jij dan gaan heten? Als iedereen dan iemand Barak noemt, waarom zou ik mezelf dan niet zo noemen? Barak ben Kanaan Want voor de berg Kanaan heb ik altijd een zwart plekje Voor mij blijf je tot aan je stervensuur, Jossi Rabinski Soms vraag ik me af waarom je de moeite hebt genomen van Silesie hier naartoe te komen om met me te trouwen <laughs> Nooit wil je wat ik wil Altijd mee in de contamine <laughs> Ben je mevrouw, mijn, mijn plaag ben je <laughs> Stil maar, stil maar Barak ben Kanaan Ik hou van je en ik zal zo gauw mogelijk Hebrees gaan leren. Ben je nog niet moe van het luisteren, Kitty? Oh nee. We zijn trouwens nog niet eens bij de geboorte van Arie. Daar zijn we nu gauw aan toe. Het duurde lang voor Sarah een levend kind ter wereld bracht. Ari werd in het begin van de Eerste Wereldoorlog geboren. Jordana, zijn zuster, veel later. Jou, Jordana? Hè, huh, David? Ja, mijn Jordana. Laten we dan nu maar eens een grote sprong maken, Kitty... want anders zit ik je morgen al genoeg te vertellen. De Eerste Wereldoorlog heeft een heleboel in Palestina veranderd. Dat bleek wel duidelijk op een geheime vergadering... die de leidende figuren van het Joods bestuur... een poos na de oorlog in Tel Aviv bijeenriepen. Daar waren onder andere Barak, Akiva, Avidam... een immigrant die in het Russische leger belangrijke prestaties had verricht... ...en de jonge energieke David Ben-Gurion... ...die voor... ...standpunt heeft er uiteindelijk ook toe geleid... ...dat de Malfour declaratie tot stand kon komen... ...waarbij dus de Britse regering verklaarde... ...gunstig gestemd te zijn... ...ten aanzien van de vestiging in Palestina... ...van een nationaal geboorteland voor het Joodse volk... ...en alles in het werk te zullen stellen... ...om het bereiken van dit doel te vergemakkelijken. Juist... Wij hebben als één man achter de Britten gestaan. Ja, ja. Terwijl de Arabieren, ofwel aan de zijde van de Turken vochten, ofwel rustig afwachten hoe alles verlopen zou. Nou, welk Wint de Turken over de Joodse gemeenschap hebben uitgeoefend toen ze de provincie Palestine in handen kregen, dat hoef ik je niet in herinnering te brengen. Velen van ons zijn daarna maar nauwelijks ontkomen. De helft van onze Joodse bevolking viel als slachtoffer. Vanwaar er nu plotseling die veranderde houding bij de Britten? Is dat trouw? Is dat rechtvaardigheid? Ik heb altijd gezegd dat we alleen op onszelf kunnen vertrouwen. Nou, ik, ik geloof toch, Akiva, dat we dit in breder verband moeten zien. Na de oorlog werd de Balfour-Declaratie door vijftig landen bekrachtigd. En Balfour zelf heeft inderdaad alles gedaan om de declaratie zin te geven. Ja. Dit werd vergemakkelijk toen als gevolg van nieuwe programma's in Oost-Europa... De derde immigratie Palestina binnenstroomde. Maar intussen ontstond het Arabische probleem. De Arabieren voelden zich verraden. Dat is zeer juist. Ja, hen was onafhankelijkheid beloofd. Maar toen Engeland en Frankrijk de koek van het Midden-Oosten verdedigden. reserveerde Engeland het leven aandeel voor zichzelf. En moest daarna een middel vinden om de Arabieren tot rust te brengen. Maar intussen gaven de Arabieren ons de schuld. Zodat we nu door de hond en de kat gebeten worden. Door de Britten en de Arabieren. Ja. Zo is het, heb je dan. Een witboek van de Engelsen waarbij de Joodse immigratie beperkt wordt en de helft van het mandaat wordt afgescheurd. En pogroms onder leiding van de nieuwe Mufti van Jeruzalem. We zijn nu bij elkaar gekomen om de situatie van het ogenblik te bespreken. Ja, zo is het, ja. Moeten wij de Arabische leiders die het volk ophitsen hun gang laten gaan? Dan zijn we na jaren van hard werken niet veel verder dan toen we nog in de getters van Oost-Europa zaten. Dr. Weidsman. Ja, ik blijf van mening. Dat de Britten het erkende gezag vertegenwoordigen. Waarmee we op wettelijke basis moeten onderhandelen. En dat de verdediging een Britse aangelegenheid is. Ik ben het is. beslist niet met Weidsman eens. Een snelle en meedogenloze vergelding is de enige weg. De Britten zijn ons niet goed gezind. Ze laten ons rustig uitmoorden. Ze denken alleen aan hun eigen belangen. Precies. Ja. En maar marchanderen met Arabieren Arabier heeft helemaal geen zin. Tegenover hen is alleen een geweer een afdoende ja. argument. Ben je het niet mee me eens, Havidon? Ik geloof ook dat het noodzakelijk is een Joods leger te vormen. Maar het bewapenen van de Joden kan alleen maar conflicten met de Arabieren uitlokken. Nou ja, wat dan. Ben Goyon. Tja, ik heb een tussenvoorstel. Ach, Inderdaad, vertegenwoordigen de Britten naar buiten het gezag. Maar wanneer zij ons niet verdedigen, tja, dan zullen we dat zelf moeten doen. Ik stel dus voor dat wij in het geheim een leger vormen dat uitsluitend voor de verdediging wordt ingezet. Een uitmuntend idee. Dan kunnen we de Arabieren in bedwang houden... en staan we tegelijk sterker bij onze onderhandelingen met de Britten. Maar dan moet onder alle omstandigheden... het bestaan van dat leger tegenover de buitenwereld ontkend worden. Dat is mijn idee. Goed, en wie gaat het beval voeren over dat leger? Nou, het lijkt me dat we daar wel allemaal over eens zijn. De meest capabele man hiervoor is Avidan. Goed. Ik neem de benoeming aan als Akiva bereid is mijn onderbevelhebber te worden. Ik ben daartoe bereid. Maar ik kan niet garanderen dat ik er in de toekomst mee akkoord zal blijven gaan dat het leger alleen defensief wordt gebruikt. Dat zien we dan in de toekomst wel. Of er bepaalde gevaren dan verbonden zijn, geloof ik toch niet dat onder de gegeven omstandigheden. De Hagana was geboren, Kitty. De leden daarvan waren dezelfde pioniers die een steeds groter aantal collectieve boerenbedrijven stichten. De vrouwen werden militair net zo getraind als de mannen en dat was nodig ook. Want hoe verbluffender de prestaties van de leden van de derde immigratie werden. Des te feller reageerden de Arabische machthebbers die hun positie in gevaar gebracht zagen. Dat er onder de Arabieren ook totaal andere stromingen waren, bewees Baraks vriend Kamal de moekta van Abu Yashna. Maar wat bedoel je precies, Kamal? Al jaren heb ik geprobeerd een oplossing te vinden... voor het ingewikkelde probleem... hoe ik mijn volk kan helpen, Barak. Ah. Het spijt me dat ik het zeggen moet, maar... er zijn geen grotere uitbuiters dan de Arabische Effendies. Ze willen geen verbeterde toestanden voor de bevolking. Ja, die indruk heb ik ook, ja. Ja, ja. En nu heb ik de Joden zien komen... en wonderen zien verrichten op het land. Uit stenen maken jullie brood... We hebben niets gemeen op het gebied van godsdienst, taal of levensopvatting. En ik ben er zelfs niet zeker van dat jullie op den duur niet al het land zult opslokken. Maar toch zijn de Joden de enige redding voor het Arabische volk. Ze zijn de enige die in de laatste duizend jaar... licht in dit deel van de wereld hebben gebracht. Ik begrijp dat je moeilijk valt dit te zeggen. La Tammel. Laat me uitspreken, Parak. Als we in vrede naast elkaar kunnen leven of schoon onze beginselen ver uiteen liggen... dan moet mijn volk voordeel kunnen halen uit wat jouw volk gedaan heeft. We hebben je nooit aanleiding toegegeven... aan te twijfelen dat we werkelijk vrede willen. Nee, maar er zijn machten groter dan jij en ik... die ons tegen onze conflict zouden kunnen brengen. Ja, dat, uh, dat is maar al te waar, ja. Barak, ik ben besloten het land bij het Hoolemeer dat je altijd zo graag wil hebben... aan het Zionistische kolonisatiemaatschappij te verkopen... Men je dat? Oh, ik doe dit niet enkel uit welwillendheid. Ik stel mijn voorwaarden. Je moet de Arabieren van Abu Yashna jullie landbouwmethode en hygiënische maatregelen leren. En je moet de meer begaafde jongens uit het dorp in staat stellen jullie scholen te bezoeken, zodat ze lezen en schrijven leren. Maar niet liever dan dat? Ik ben er nog niet. Ik heb nog een voorwaarde. Jij moet meekomen. Ik? Hoor je dat Sarah... Ik hoor het. Zolang jij bent, weet ik dat de voorbij nagekomen zullen worden. En dat we in vrede en naast elkaar zullen leven. Van de eerste dag af dat je Abu Yesh naar binnen liep... dat is nu meer dan dertig jaar geleden... heb ik je vertrouwd. Ja, maar weg uit Tel Aviv en... wat zou de Yeshuf-centrale zeggen? Zijn we me daar nodig? Tuurlijk hebben ze je daar nodig, schat. Ik ben over de vijftig, Kammerhoek al een heel zwaar werk worden... om het land in cultuur te brengen. Ja. Eerst moet het moeras worden drooggelegd... en dan moeten we weer voor een goede bevloeiing zorgen. Je bedoelt... dat je je portie hebt bijgedragen... en dat we te oud zijn om nog te pionieren. Ik denk in deze plaats aan jou. Ja, ja. Sarah en aan Harry. De jongen is nu tien jaar. Hoe moet hij verder leren? Tot je een nieuwe school op de grond gesticht hebt... zou je hem zelf les moeten geven. En in mijn zoon Taha... kan hij een goede kameraad hebben... Hoe dan ook, bespreek het. Denk erover na. Maar doe het. Doe het, Barak. Wees maar gerust, Kamal. Hij is al lang besloten. Alleen weet hij het zelf nog niet. Sarah kende haar man goed. Ze gingen naar de nieuwe nederzetting. En ze noemde jad el de hand van God. Vier jaar duurde het voor het land zich schikte naar de wil van de pioniers. Maar toen kon dan toch de eerste oogst worden binnengehaald. Uit de hele omtrek kwamen de kibboetsniks, de collectieve boeren en de moshavniks, dat waren de zelfstandige boeren, om het oogstfeest mee te vieren. Sa, laat die jonkies het allemaal verder doen. Je doet omdat je nou een oude man bent. Maar een heleboel jonkies kunnen van jou nog leren hoe je de horror dansen moet. Van mij? Van jou bedoel je? Je bent een juweel, Sarah. Kijk, Arius, met wie danst hij daar? Met Daphne natuurlijk. Hij is tot over zijn horen verliefd. Maar daar heb jij nog niks van gemerkt. Groot kind dat je bent. Arius moet morgen naar de mol naar Van Aata. Het gaan laten malen. Arie? Alleen? Ja, waarom niet? Hij hoeft de zakken toch niet te dragen, dat doen de ezels wel. Een mooie wandeling van een kilometer of tien. Ach, maar het is de laatste weken weer zo onrustig. Verschillende kibbutzieren hebben het toch weer moeten ontgelden. Maar kom nou, Sarah, sinds wanneer ben jij bang? Een mooi feest, Barak. feest voor ons allebei, jawel. <laughs> dus je hebt geen spijt dat je hier naartoe gekomen bent? Nee, dat weet je wel beter. Waar is je zoon? Haha, doe mee. dan dansen jullie horen al net zo goed als de Joodse jongens en meisjes. Ga maar eens kijken. De Arabische jongens heeft me aangevallen. Ik, ik kon me niet verdedigen. Ze hebben het meenig gestolen. Ik heb hem in de steek gelaten, vader. Zo? Ik geloof eerder dat ik jou in de steek heb gelaten, zoon. Ik heb een deel van je opvoeding verwaarloosd. Ga eens mee, naar de schuur. Eerst moet ik hem wassen verbinden. Oh, nou, laat zien. Nee, nee, dat is niets ernstigs. Je kunt hem straks al vertroetelen. Ja. Eerst gaat hij met mij mee. Jongen, van bullepees, die ken je wel, hè? Die zal ik jou ook leren gebruiken. Kijk, nou prik ik die prop op een punt van het hek. Je moet leren afstand schatten. Richten en zwaaien. En als je dat kunt, dan gaat die prop precies in tweeën. Kijk, zo. Wat doe je? Ben je gek geworden om zo jong met een bullenpist te leren slaan? Verdwijn, vrouw. De zoon van Parik van Kanaan is een vrij man. Hij zal nooit een ghetto worden. En verdwijn al. We nou. hebben hier wat anders te doen. Elke morgen gaan we weer oefenen, Arie. Goed, vader. Net zo lang tot je met die bullepees kunt doen wat ik ermee doe. Maar denk erom, het is een wapen van de gerechtigheid. Gebruik het nooit uit boosheid of wraak. Alleen om je te verdedigen. Ja, vader. En als je die zweep goed hanteren kunt... dan ga je weer met een vrachtgraan naar Ata om het te laten malen. En dan kom je niet met een bebloed gezicht thuis. Zo. Nou, jij. Ja, ja, goed. Nou, nog eens. Zo? Ja, ja, ja. Dat is al beter. Nog eens. Kom Zo goed? Ja, al beter. Zo. Ja. Ja. Ja. Jongen. Vader! Dit is het mail! Ha! Ari! Nou, oh, was het rustig op de weg? Nogal, vader. Maar je hebt een goede reis gehad, hè? Een fijne reis, vader. Ja, dat is goed. Nee, ik zal het mee afladen. Ga jij maar meteen naar binnen, naar je moeder. Ze maakt zich geloof ik zorgen over het een of ander. Zo groeide Arie op in een tijd die al door onrustiger werd. Hitler kwam in 1933 in Duitsland aan de macht. En dit was koren op de molen van de Moefti van Jeruzalem, die een waar schrikbewind in Palestina ontketende. Dit werd nog erger toen de Britten akkoord met de mufti sloten. Stelselmatig werden aanvallen op Joodse nederzettingen ondernomen, die telkens weer zo goed mogelijk werden afgeslagen door de Haganah, waarin ook Arian een belangrijke plaats nam. Toen kwam het ogenblik van Akiva's rebellie. In het voorjaar van 1934 ontving Barak een dringend verzoek van Avidam. De leider van de Haganah, om naar Jeruzalem te komen. Er is iets verschrikkelijks gebeurd, Barak. Je broer Akiva heeft zich uit de Haganah teruggetrokken en tientallen van onze topmensen met zich meegenomen. Tja, het verbaast me eigenlijk dat hij iets al veel eerder heeft gedaan. Hij staat al tientallen jaren op springen aan wie dan? Feitelijk van het ogenblik af dat onze vader werd vermoord. Je weet dat de helft van mijn werk in de Haganade bestaat de jongens in bedwang te houden. Als we ze hun gang lieten gaan... ...zouden ze morgen de Engelsen de oorlog verklaren. Jouw gevoelens, mijn gevoelens... ...en die van Akiva zijn dezelfde... ...maar hij kan ons allemaal kapot maken. Onze grote kracht is tot nu toe altijd geweest... ...dat we naar buiten als één man optraden. Als de Maccabeers een tactiek van terreur gaan volgen... ...moet onze hele gemeenschap daarvoor boeten. Ja, ik weet het, David, je dan meek. Ik weet het. Het is ontzettend. Maar wat kan ik doen? Naar hem toe gaan. En proberen hem tot andere gedachten te brengen. Jullie zijn toch broers? Ja, ja, ja. We zijn broers. Maar of je naar me luisteren wil, dat betwijfel ik. Sinds ze zijn vrouw vermoord hebben, is hij helemaal niet meer te houden. Maar goed, ik. Ik zal naar hem toe gaan. En hopelijk heeft hij toch enige zorg. De heren van de Yeshuf-centrale hebben je dus naar me toegestuurd... om het tot andere gedachten te brengen. Nou, ze zich die moeite kunnen besparen. Ik doe alleen wat zij ook zouden willen, maar wat ze niet durven. Ik heb genoeg van het leidzaam toekijken. We moeten ze aanvallen, de Britten en de Arabieren. De Britten vertegenwoordigen nog altijd... de grondwettige regering in Palestina, Akiva. Intussen snijden ze ons de nek af. En intussen hebben de Mufti en zijn moordenaars de vrije hand. Als we moeten vechten, laten we dan als een eensgezind volk vechten... Mijn gevoelens zijn niet minder bitter dan de jouwe. Maar de Britten blijven ondanks alles... voor ons de enige mogelijkheid om ooit een eigen staat te krijgen. We zullen een eigen staat krijgen... op dezelfde manier waarop we dit land verworven hebben. Met ons zweet en ons bloed. Ik weiger voor de Britten te buigen zoals de heren van de Yeshuf doen. Ik vraag je voor het laatst, Akiwa. Doe dit niet. Je geeft onze vijanden alleen maar de kans... met de vinger naar ons te wijzen... en nog meer leugens te verzinnen. Dat is het. hè? Joden moeten het spel volgens de regels spelen... Joden moeten bidden en smeken. Joden moeten hun andere wang toekeren. Zweeg! Wat je ook doet, niet vechten. Je wilt er zeker niet willen dat de Duitsers en de Arabieren... en de Britten denken dat jullie stoute jongens zijn. Ik heb je gevraagd te zwijgen. Een ghetto-jood! Dat ben je, dat blijf je. En dit is de hele Yeshu centrale Hier is één Jood, beste broer... die het misschien bij het verkeerde eind heeft... maar die van plan is in leven te blijven. Laten we dan... ...in de ogen van de hele wereld ongelijk hebben. Zeg tegen de heren van de Yeshuf-centrale... ...dat Akiva en de Maccabeërs een boodschap voor de Britten en de Arabieren hebben. Oog om oog, tand om tand. Zij? Jij, jij zet nooit meer een voet in mijn huis. Ha. Nooit meer een voet in jouw huis? Wij zijn broers, Barak. Je hebt me op je rug naar Palestina gedragen. Ja. ...en ik heb lang genoeg geleefd om er spijt van te hebben. Ik ben een Jood die niet minder van Palestina houdt dan jij. En jij vervloekt mij... ...omdat ik de stem van mijn geweten volg. Jij bent het, Akiva, en jouw Macabeers... ...die de ene broer tegen de andere hebben opgezet. Al van dat we kinderen waren... ...heb ik je de Bijbel horen citeren... ...als ik te pas kwam. Maar het zou goed zijn... ...als je nog eens over de celoten las... ...die de Joodse eenheid verbraken en de vernietiging van Jeruzalem door de Romeinen tot stand brachten. Maccabeërs noemen jullie, ik noem jullie Zeeloter. Onthoud één ding, Barak ben Kanaan. Niets dat wij ooit zullen doen kan worden vergeleken met datgene... wat het Joodse volk is aangedaan in 2000 jaren van moord. Het is niet. Du in weh at ho rin bij de bid we nicht En dan komen we zo langzamerhand... bij wat er de laatste zeven, acht jaar allemaal is gebeurd, Kitty. Het merkwaardige is... dat de verhouding tussen de Britten en de Joden... voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog... feitelijk een herhaling te zien geeft... van wat ik je over de Eerste Wereldoorlog vertelde. Of Schoon-Engeland in geen enkel opzicht... op de Arabieren kon vertrouwen... werkten de Britten toch de Joden tegen... door het witboek te handhaven de Arabieren zelfs een groot deel van het Joodse gebied te beloven en de immigratie zoveel mogelijk tegen te houden. Het laatste nam intussen niet weg dat massa's Duitse joden Palestina binnenkwamen en daar kunst en cultuur brachten. David, wacht Daphne in Palestina op Ari? Nee, Kitty. Daphne is dood. Ze werd vermoord door de Arabieren en gruwelijk verminkt. Wat zal dat verschrikkelijk voor, voor hem geweest zijn? Ja, Arie heeft het niet gemakkelijk gehad. Nadat Akiba zich had afgescheiden, werd hij geleidelijk de rechterhand van Avidan. Hij trok door het hele land en hij organiseerde de verdediging van een groot aantal kibbutzim, Ook leidde hij verschillende militaire ondernemingen. Zijn moeder en vader zag hij maar zelden. Toen de jodenvervolging in Duitsland haar hoogtepunt bereikte, werd Ari erheen gestuurd om de illegale immigratie te regelen. Op het nippertje ontsprong hij zelf de dans. Tijdens de oorlog is Arie toch kapitein in het Britse leger geweest? Dat heeft hij me zelf vertaald. Ja, dat zat zo. Aan de ene kant hadden we onze handen vol aan de Moefti en zijn Trawanten. Die waren begonnen met alle Arabieren uit te moorden die op onze hand waren. Ook Kamal, de vriend van Barak, viel als hun slachtoffer. En zijn zoon Taha kon maar net door Barak werden gered. Aan de andere kant waren de Britten. Maar de joden begrepen al gauw dat het ergste gevaar van de kant van de Duitsers kwam. En daarna bepaalde zij hun houding. Avidan, de leider van de Hagena het eerst. Ik ben hier eenvoudig naartoe gekomen, Akiva, Om je te vragen een wapenstilstand met de Engelsen te sluiten tot na de oorlog. Waarom zou ik? Net als alles om alles zo mooi gaat. Weet je al, Avidan, dat we gisteren hun halve stafkwartier hebben opgeblazen? Ja, luister eens, Akiva. Ik begrijp je gevoelens volkomen. Maar Duitsland is een nog veel grotere bedreiging voor ons dan Engeland. Duitsland bedreigt Engeland niet minder. Daarom is dit het goede ogenblik om de Britten te dwingen het witboek te herroepen. Nu moeten we onze onafhankelijke staat uitroepen aan beide zijden van de Jordaan. En nu moeten we de Britten aanvallen. Dan zijn ze wel gedwongen toe te geven. Zo. En vind jij dat we die onafhankelijke staat moeten verkrijgen... door mee te helpen aan een Duitse overwinning... Denk jij soms dat de Britten, als wij ze steunen... ...ook maar één ogenblik zullen aarzelen ons weer te verkopen en te verraden? Ik ben er zelf zeker van dat ze dat weer zullen doen. Maar toch ben ik van mening dat we maar één keus hebben. Duitsland bestrijden. dan, hoe is het met mijn broer? Hij ah, is net terug van een conferentie in Londen. <laughs> Conferenties, dat is echt iets voor Barak. En Sarah en de kinderen. Door daarna maakt het goed, en op Ari kun je echt trots zijn. Ja, Ari is een prachtkerel. En uh, hoe ziet het er tegenwoordig uit in mijn kiboets? Dankzij de liefde en de inspanning van alle mensen tezamen, Akiva, Is een toonbeeld van welvaart. Zion zal door recht verlost worden, maar daar zal verbreking zijn der overtreders. En daar zondaars tezamen. En die God verlaten zullen omkomen. Je kunt op me rekenen, Avidan. Maar onze dag met de Engelsen zal komen. Vijftigduizend Joodse mannen namen dienst in het Engelse leger. Ze werden op onbelangrijke plaatsen weggestopt door de nieuwe Britse bevelhebber in Palestina. ...generaal Evenhuis, die fel anti was. Maar hij stond door de Duitse successen zo met zijn rug tegen de muur... ...dat hij door slotte de Jeshuf-centrale moest vragen... ...een guerrilla leger te vormen... ...om de terugtocht van de Britse troepen te dekken... ...en de Duitse bezetting te bemoeilijken. Ari werd commandant van dat leger, de Palmach-Kitty. Zef Zilbao en ikzelf werden zijn adjudanten. Niet lang daarna moest Arie bij Evenhuis komen... ga zitten, luitenant aan. U verdient een compliment voor uw werk met de Palmar. Dank u, general. Ik heb, om u de waarheid te zeggen, uw prestaties bestudeerd. U staat van dienst, zo u wilt. U hebt een druk leven gehad? De omstandigheden van mijn omgeving... en de ongelukkige omstandigheden van mijn geboorte... hebben mij mijn plicht voorgeschreven. In mijn hart ben ik boer. De voornaamste reden... Waarom ik u heb laten komen, is dat ik u wilde vragen vrijwillig een speciale opdracht uit te voeren. Ik weet dat u dienst genomen hebt op voorwaarde dat u troepen zou kunnen trainen. Maar ik acht dit dringend genoeg om die voorwaarde te laten vallen. Ik ben soldaat in het Britse leger, generaal Hevenhurst. Ik zal elke opdracht die mij wordt gegeven aanvaarden. Goed. Het komt in het kort hierop neer. In Syrië zijn de Duitsers bezig op grote schaal iets te organiseren. Waarschijnlijk zullen ze een poging doen om Palestina binnen te vallen. Wij kunnen Syrië niet bezetten, want we zijn niet in oorlog met de Vichy-regering. Maar wij beschikken over voldoende vrije Fransen van de Gaulle om dit voor ons te doen, op voorwaarde dat we een perfecte inlichtingendienst hebben. We hebben u voor die opdracht uitgekozen, omdat u Syrië. ...en de Libanon kent... ...en omdat u Arabisch, Engels, Frans en Duits spreekt. Wij willen dat u teruggaat naar Mark, Van waaruit u destijds zulke succesvolle uitvallen... ...tegen de Arabieren hebt gedaan. Gebruik dat als verkenningsbasis... ...en breng de mannen die toen met u samenwerkten ...weer bij elkaar. U zult hier voor de rang van kapitein krijgen. Ik zie één moeilijkheid, generaal... Ja. Een groot aantal van mijn kameraden van Hamishmar is door de Engelsen in de gevangenis gezet. Omdat ze zich niet door de Arabieren wensten te laten afslachten, maar terugsloegen. We, we zullen zorgen dat ze vrijgelaten worden. Juist, generaal. Een invasie in Syrië op dit ogenblik is een uitstekende strategie, generaal. Het zal het Britse achtste leger alle gelegenheid geven zich naar Brits-Indië terug te trekken. Ik veronderstel dat het al nodig is te zeggen dat wij eens tegenover elkaar zullen staan, Ben Kanaan. Dat doen we al, generaal. Dat doen we al. En hiermee is mijn verhaal dan wel uit, Kitty. Het is trouwens lang genoeg geweest. Wat er oorlog allemaal gebeurd is, hoe dankbaar de Britten ons waren... Dat heb je hier op Cyprus al wel gehoord en gezien. Kom, het is tijd om te gaan eten. Ik heb trek gekregen. Heb ik je een vluchtige indruk kunnen geven van een halve eeuw Palestina? Meer dan een vluchtige indruk, David. En kan het je inspireren om met ons mee te gaan... naar het tweemaal beloofde land? Eenmaal aan de Arabieren en eenmaal aan ons? Ik moet het allemaal nog even verwerken, David... Daarmee heb je dan tijd tot morgen. Dan vertrekt de Exodus. Je weet waarschijnlijk dat Sal wel eens een ontslag genomen heeft... als commandant van Cyprus, na deze geschiedenis met Exodus. Ik heb het gehoord, Jan. En heb je ook gehoord dat hij naar Palestina gaat? Naar Palestina? Is dat een land? Nee, dat wist ik niet. Misschien geef ik je een aanknopingspunt. Natuurlijk, mevrouw Vreemand. Als ik u ergens mee van dienst kan zijn, spreekt u vrij uit. Toevallig hoorde ik, generaal Sutherland, dat u van plan bent naar Palestina te gaan. Mm -hmm. En dan loop ik ook met een dergelijk plan rond. Maar ik kan voor mezelf zo moeilijk tot een beslissing komen. En daarom kom ik eigenlijk bij u om raad. Ik ben christin en heb nooit veel voor Joden gevoeld. Ja, ze zijn zo moeilijk te begrijpen. Mm -hmm. Maar nu opeens is het... of ik op een merkwaardige manier door een paar van hen aangetrokken word. Moet ik me daar nu tegen verzetten? U die ook als christen naar Palestina gaat, zult die vraag begrijpen. U vindt me toch niet brutaal? Hoe genaamd niet, mevrouw vriend. Alleen, u vergist zich door te zeggen dat ik als christen naar Palestina ga. Maar u bent toch... Ja, wat ik ben, is een beetje gecompliceerd. Ik behoor tot een oud-Engels geslacht en mijn vader was een trouw lidmaat van de Anglikaanse kerk. Vanwege mijn vader ben ik volgens de westerse wetten dus christen. Maar mijn moeder was de gebeurde jodin. En volgens de oosterse wetten ben ik dus jood. Nu is Napoleon zo vriendelijk geweest dat de joden in zijn land makkelijk te maken door te verklaren dat jood zijn een kwestie van godsdienst is. Maar intussen weten we wat beter. Jood zijn zit ergens diep in ons. Net als Engelsman zijn. Dat heeft met godsdienst weinig te maken. En als je dus allebei bent. Dat moet dat moeilijk zijn? Heel moeilijk. Tenzij we ons maar ervan een van beide bewust zijn. Ik ben mij mijn Jood zijn heel lang niet bewust geweest. Door mijn opvoeding, door maatschappelijke positie. Maar opeens... Dit moment schijnt vroeg of laat altijd te komen... ...ben ik het mij bewust geworden. Door wat ik zag in Bergen-Belsen en hier op Cyprus. Toen stond het voor mij vast... ...dat ik van dichtbij de mysterieuze wedergebeurten wilde zien... ...van die Joodse staat... ...die de Joden twintig eeuwen lang heeft ontbroken. Dus u gaat als... Als Jood naar Palestina, wilt u zeggen. Toch ook weer niet geheel... En misschien wel helemaal niet, al dacht ik het eerst. Juist sinds mijn pensionering, nu ik de schijn van het volledig christen zijn niet langer hoef op te houden, heb ik mij er allemaal aan afgevraagd of het mogelijk niet vooral de christen in me is die mij doet verlangen dat het Jisraël, dat koninkrijk der hemelen op aarde, dat ik als jood toch altijd ergens in mijn hart bezeten heb. Zo... Zo heb ik het nooit beschouwd. Doet u dat dan eens, mevrouw Freeman? En ziet u dat lieve Deense meisje... en erik ik ben -Kanaan, <laughs> u merkt, ik begrijp wel wie u trekken. <laughs> ziet u hen dan als het... Joodse element, niet in... maar buiten u... dat uw christenhart tot ontwaken heeft gebracht? Ik dank u. Geen ergste land. Tot weerziens dan. Tot weerziens... In Palestina. Begrijp je het, Mark? Natuurlijk begrijp ik het, Kitty. Ik vraag me alleen af... of ik je ooit zal terugzien. Ik had gehoopt dat dit... meer dan een vakantie weerzien zou zijn. Ik weet het, Mark. Maar ik kan niet anders. Oh, ze wenken me. Ik moet aan boord komen. We gaan vertrekken. God zegen je. Mark. Sterkte, Kitty. En alle goed. Ja, <eenzeer getting away with me> Welkom aan boord, Kitty. Dank je, Arie. Dag, mevrouw Freeman. Generaal, gaat u met de Exodus mee? Ik zou dat genoegen niet graag willen missen. Maar dat ik haar zo langer moeten tegenhouden. Ja! kinderen. Maar jongens. Kom. Laat ja, kom toe. Ga maar. Daar ga ja, jij dan zitten. Dus. Ja, mooi. Ja, ja. Goed. Ja. Zo. Kinderen. Kinderen op jullie beurt vinden jullie allemaal een pakje... ...dat je straks maar openmaken, Want vanavond vieren we de eerste dag van Hanukkah. We vieren deze dag de era van Juda de Maccabeer en zijn dappere broeders en zijn trouwe helpers... die van de heuvels van Judea kwamen om de Grieken te bestrijden... die ons volk in slavernij hielden. Vanavond zullen we de eerste kaars van de menorah ontsteken. Iedere avond een volgende kaars, tot het er acht zijn. We noemen Hanukkah het feest van de lichten. Morgenavond zullen we op zee... De tweede kaars ontsteken. En de avond daarop, de derde. Maar dan zijn we al in Eeratje Israël. Dan zijn we thuis. Waarom gaat het? Buzz and more? Klein stukje uit de Psalmen voor. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren noch slapen. U hebt geluisterd naar het derde deel van Exodus. Een hoorspel in vijf delen door Rob Gerards. naar de gelijknamige roman van Leon Oeris. De rolverdeling was als volgt: Generaal Bruce Sutherland, Rob Gerards. Kitty Freeman, Eva Jansen. Mark Parker, Frans Somers. David Ben-Ami, Paul Deen. Jossi Rabinski, later Barak Ben-Ganaan, Albert van Dalsem. Jacob, zijn broer. Later Akiva, Rob de Vries. Vladimir, een Palestijnse Bilou, Harry Bronk. Simon Rabinski, vader van Jossi en Jacob, Dries Krijn. Moeder Rabinski, Marie Hamel. Rabbi Solomon, Van Heskes. Theodor Herzl, Hans Veerman. Suleiman, Beduinenhoofdman, Dick Scheffer. Dr. Chaim Weitzman Louis de Breeg. David Ben-Gurion, Dries Krijn. Avidan, Jan van Ees. Kamal, Moektar van Abu Yasna, Frits Butselaar. Ari Ben Kenaan, Paul van der Lek. Generaal Hevenhurst, Bam Heskes. Karen Hansen, Klement, Barbara Hofman. En Sarah, vrouw van Barak, Marie Hamel. Verder hoor u de stemmen van Donald de Markas, Dick van Zand en Alex Vassen, Jr. Muzikaal adviseur... Dr. Hans Bloemendaal. De regie had Wim Pauw.